Wij willen vanmorgen de Heilige Schrift openen in het Eerste Evangelie, het laatste hoofdstuk Matthäus 28 dus. En we lezen daar de versen 16 tot en met 20. Vervolgens lezen we uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 14, vanaf het 18e tot en met het 27e vers. Matthäus 28. Johannes 14. En de elf discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Toch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komend sprak tegen hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen onderwijst al de volken deze dopend in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Lerend hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u al de dagen. Tot de volleinding der wereld. Amen. Johannes 14. Het achttiende vers. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weer tot u. Nog een kleine tijd... En de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn vader ben en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en deze bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal door mijn vader geliefd worden... En ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zei tegen hem: Heere, wat is het? Dat gij uzelf aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort is het mijne niet, maar van de vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvend. Maar de trooster, de heilige geest, welke de vader zende, zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijk de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzacht. Wij willen vanmorgen nadenken een ogenblik over de woorden uit Matthäus 28, de versen 19 en 20. Gaat dan heen onderwijst al de volken, deze dopend in de naam des vaders en des zons en des heiligen geestes, lerend hen onderhouden alles wat ik u geboden heb en ziet